Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. De radicale islamitische geestelijke Abu Qatada... is na tien jaar Groot-Brittannië uitgezet. Hij is aan boord gegaan van een vliegtuig naar zijn thuisland Jordanië... waar hij terecht moet staan op verdenking van terrorisme. De Jordaniër wordt gezien als de rechterhand... van de vroegere Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden... De Britten hebben een jarenlang juridisch gevecht geleverd om Abu Qatada uit te zetten. Zo verbood het Europees Hof voor de recht van de mensen een uitlevering, omdat het bewijs tegen hem mogelijk door marteling was verkregen. In april tekenden Groot-Brittannië en Jordanië een verdrag waarin staat dat bewijs dat door marteling is verkregen niet gebruikt mag worden. En dat maakte de weg vrij voor uitlevering. Klokkenluider Edward Snowden heeft in drie Latijns-Amerikaanse landen asiel aangeboden gekregen. Bolivia voegde zich gisteravond bij Nicaragua en Venezuela. De drie landen hebben allemaal linkse presidenten die weinig op hebben met de Verenigde Staten. Oud-CIA-medewerker Snowden zit nog steeds in de transitruimte van de luchthaven van Moskou. Voor zover bekend heeft hij op nog geen van de aanbiedingen gereageerd. Bij de ontploffing van een goederentrein in de Canadese provincie Quebec... is zeker één dode gevallen. De machinist had de trein met wagons vol olie stilgezet... maar toen hij was uitgestapt ging de trein uit zichzelf weer rijden. Na elf kilometer ontspoorde de trein in het stadje Lac-Méjantique. Vijf tankwagons explodeerden. Door de enorme klap werd een deel van het centrum van het stadje zwaar beschadigd. Dertig gebouwen in de omgeving zijn verwoest. Lac-Méjantique heeft ongeveer 6.000 inwoners...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 Bij BNN hebben we het regelmatig over drugs. Dat is nou helemaal zo. Dat, dat zit een beetje in. Uh, ja, zit misschien wel letterlijk in ons DNA. <laughs> en uh, ja, daar wordt al veel over gesproken. Omdat we dat een interessant onderwerp we vinden. Niet dat iedereen aan de drugs is hoor de hele tijd. Maar gewoon ja, vinden we een interessant onderwerp om daarover te praten. En uh, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan, dan kom je er ook achter dat lachgas bijvoorbeeld steeds populairder wordt, en XTC-pillen. Ja, die, zijn, die zijn heftiger dan ooit. Als je die gebruikt, ga je helemaal uh, veel veel uh, heftige reacties te krijgen dan uh, vroeger. Speed uh, schijnt echt in elke stad te verkrijgen te zijn. Um, harddrugs is nogal een heikele kwestie in Nederland. En daar gaan we het uh, deze, het eerste half uur van start over hebben. En zouden we alle drugs in Nederland moeten legaliseren, is de vraag? Of moet het juist allemaal illegaal worden? Dat is wat we ons afvragen. Het, je kunt mee uh, discussiëren, 0801-121, Zouden we eigenlijk alle drugs gewoon moeten legaliseren? Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, BNN University. University. Opspoort. Jongens, zouden alle drugs gelegaliseerd moeten worden? Nou, ik vind van niet. Want dat betekent dat op het moment dat alles beschikbaar is... dat betekent dat iedereen eraan kan komen. Alles is... is toch al beschikbaar. Ja, iedereen kan toch halen wat hij wil. Ja, dat, dat is, is zo. Maar dat is wel op uh, illegale circuits. En op het moment dat het het dagelijks leven insluit, dan zal het veel normaler worden. En dan kan je eigenlijk alles gaan legaliseren. Nee, maar ik ben het er wel mee eens. Ja, het is toch super illegaal. Het is slecht voor je. Uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat, laten we het lekker illegaal houden. Ja, maar aan de andere kant, als mensen het willen hebben, dan komen ze er toch wel aan. Als je het legaliseert, dan zorg je er wel voor dat het veiliger wordt voor uh, de gebruikers. Dat het gecontroleerd kan worden, je kan nu je pilletje laten checken, maar ik weet niet hoe dat met ketamine, GHB of wat dan ook zit. Of je dat ook uh, kan doen. Plus AIDS. Laten we het daarover. <lacht> Ga je AIDS nou zitten vergelijken met drugs? <lacht> je krijgt AIDS van heroïne. Ja. Tenminste, niet van heroïne, maar van bevelde naalden, dat soort dingen. Stel, het wordt gelegaliseerd en uh, de, het gedoetje zit er niet meer zo omheen. Dan kan je dat misschien ook naar beneden brengen. Maar zo, heroïne is zo verslavingsgevoelig. Dan gaat uh, half Nederland aan de heroïne zitten. Je zet toch nu ook gewoon... Uh, als je heroïne zou willen krijgen, is dat gewoon mogelijk? Ja, maar dan voel je je wel heel erg illegaal als je, als je dat gaat kopen. Ja, maar als je al zover bent dat je het wil gebruiken... denk ik niet dat het je ontzettend veel boeit of je illegaal bezig bent of niet. Ja, maar denk je niet dat als op de hoek van de straat... naast de coffeeshop een heroïnezaak uh, staat... dat dat heel erg prettig staat voor iedereen die daar in de buurt woont... en kleine kinderen die spelen daar en op de hoek zit... oh ja, daar zit opa heroïne die zit op de hoek van oma Kees. Dat lijkt me niet heel prettig. Ja, maar je hebt nu toch ook heroïnejunkies overal rond liggen. Kijk, die, je moet moet het, die, die staan ook op de hoek van de straat. Waarom? Je moet het wel een beetje zoals de smartshops heb je nu... Je, nou ja, nu mogen truffels be, uh, mogen weer wel, maar paddenstoelen mogen weer niet. Nou ben ik niet heel erg van de, uh, uh... Hallucinatieve goedjes. Ha, precies dat. Uh, maar wat ik weet van mensen om mij heen die dat gebruiken, volgens mij is het verschil niet zo gigantisch groot. Waarom mag het ene wel, het andere niet? Als je zorgt dat je gewoon smartshops hebt waar dat soort dingen gereguleerd verkocht zouden worden, goed gecontroleerd worden op de kwaliteit, waardoor denk ik ook minder slecht is voor de mens. Denk niet ik denk dat het de... veel problemen op zou leveren. Ik denk dat het misschien goed zou kunnen zijn. Maar het is toch ook wel zo dat je nu, als je kijkt naar Nederland... het enige land waarin, uh, waarin drugs, of tenminste softdrugs... in dit geval nog um, uh, gedoogd is en, en half gelegaliseerd eigenlijk... Maar ik denk ook dat er een reden is dat dat al in andere landen niet mag. En op het moment dat we dan ook nog harddrugs gaan legaliseren of, of gedogen, hoe dat zou uh, moeten, dat weet ik ook niet. Dan denk ik dat we ook zo ver van andere landen afstaan. Dat andere landen op een gegeven moment ook zoiets hebben van, nou ja, um, als zij ook nog heroïne gaan legaliseren, dan is het toch wel even een stap te ver. Oké, okay, maar hoe vaak ben jij aangevallen door een um, stoner? Nul no keer, want die zit oh. gewoon heel relaxed in een hoekje op een donut te kouden. Da, dat bedoel ik. Ik bedoel, ik, ik vind het best wel logisch dat je gewoon je wiet kan kopen. Ik vind het ook logisch dat er een leeftijd aan verbonden is. Ik vind het absurd dat sommige landen mega strikte regels daarover hebben. En ik vind het ook logisch dat als jij een illegale kwekerij hebt... Ja, dat je daarvoor in de bak moet, maar... Maar dus, op het moment dat je dus ecstasy dat ook zou moeten doen... nou ja, ik, ik ben er gewoon tegen. Wat vind jij 0800-1121? Vind jij dat uh, drugs... Nu houd ik me op met dat drugs. Vind je dat drugs uh, gelegaliseerd moeten worden? Of uh, vind je dat het uh, nou, juist heel, heel erg weer terug moet in de illegale tijd? Dat is de vraag van deze ochtend. Dirk-Jan Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, secretaris uh, uh, Politiek van de Jonge Democraten. Uh, dat zijn de, de, de, de jongere afdeling van D66, is dat. Uh, ja. dat? ben jij. En jullie vinden eigenlijk dat alle drugs gelegaliseerd moeten worden. Ja, klopt. We zijn al een jaar of twee voorstander van het legaliseren van alle drugs. Dus zowel soft als harddrugs. Maar um, uh, je hebt harddrugs en harddrugs. Kijk, softdrugs kunnen wij ons wel iets bevoorstellen. Dat zou dan, uh, nou weet ik veel, uh, van die pretpaddenstoelen en uh, joints kunnen zijn. Maar harddrugs heb je cocaïne, maar je hebt ook heroïne... waar je heel verslaafd aan raakt. Uh, ja. en, uh, jullie zeggen alles legaliseren. Ja, en de schadelijkheid maakt er bij niet zoveel uit... omdat we juist geloven hoe schadelijk het is... hoe belangrijk het is om het te reguleren. Dus hoe belangrijk het ook is... Om te zorgen dat je, als je, het, als je het reguleert, dat je de productie veilig kan doen, dat je voorlichting kan geven als het verkocht wordt. Mm -hmm. Dus hoe, hoe onveiliger de drugs is, hoe gevaarlijker de drugs is, hoe belangrijker het juist is om te zorgen dat, dat de legalisatie plaatsvindt, dat de regulatie plaatsvindt. Ja. En, en, en hoe stel je dat dan voor? Stel ik uh, uh, stel ik, ik wil graag heroïne gebruiken. Kan ik dan ergens gewoon naar een apotheek gaan en zeggen van hé, hey, doe mij, doe mij, weet ik veel. Ja, kom je dat in gram? Ik heb geen idee, maar doe mij wat heroïne. Ja, nou het is wel grappig dat je heroïne noemt, want heroïne is natuurlijk al nu al enigszins gereguleerd... ...in zoverre dat verslaafden bij de GGD al, uh, al heroïne kunnen krijgen. Maar nee. het zou niet zo zijn dat je gewoon de Albert Heijn binnenloopt... ...en dat je daar uh, een schap hebt waar je uh, coke, GHB, ecstasy en heroïne naast elkaar hebt staan. Nee. Wat belangrijk is, is dat er bijvoorbeeld een apotheek of een, uh, een overheidsinstantie, dat kan bijvoorbeeld de GGD zijn die onder voorwaarden um, deze drugs uh, geeft. En dat zou je bepaalde vormen machine, GHB, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, dat doen we bij de coffeeshops. Mm -hmm. Maar andere dingen moeten wel wat hoogdrempeliger zijn. Dus het is niet zo dat we voorstander zijn dat alles bij de Albert Heijn ligt. Nee, precies. Niet in de bonus. Ja. <laughs> nee, uh, Maar zou je zou ook kunnen zeggen, van, ja, als, dit, als we hieraan gaan beginnen... dan, uh, dan, dan wordt het allemaal, uh, ondanks dat de drempel misschien nog wel een beetje hoog is... maar het wordt wel makkelijker om te verkrijgen dan nu... Uh, je zou haast kunnen denken dat het een afgeleidende schaal is. Dat, het alleen maar, dat, ieder, ja, dat steeds meer mensen aan de drugs gaan op een gegeven moment. Nou ja, als je bijvoorbeeld nu naar ons softdrugsbeleid kijkt. softdrugs is nog steeds niet legaal, maar wordt gedoogd in Nederland. Mm -hmm. dan zie je dat het heel erg makkelijk verkrijgbaar is. Eigenlijk iedereen boven de 18 kan een koffiehop binnenlopen. en kan tot, tot 5 gram kan die, uh, kan die krijgen. En toch is ons softdrugsgebruik niet veel hoger dan landen waar. Uh, of zelfs lager in sommige gevallen. Uh, dan repressieve landen, bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Frankrijk. Die hebben hoger softdrugsgebruik. Dus ik denk dat er niet per se een verband is tussen de toegankelijkheid... en uh, met daarbij de voorlichting en tegelijkertijd het gebruik. Ja. Denk je dat het er ooit van gaat komen? Want jullie zijn ermee bezig. Denk je dat het er ooit van gaat komen dat wij hier in Nederland... een, een, een open, legaal drugsbeleid hebben? Ja, nou, we zijn natuurlijk al redelijk, uh, redelijk vooruitstreven. Maar ik hoorde net hiervoor iemand uh, zeggen van... nou ja, we gaan helemaal in tegen de internationale trend. Maar ik ja. denk niet dat dat zo is. Want als je nu ziet Portugal... Er stappen gezet om harddrugs te legaliseren. Zelfs staten in de Verenigde Staten. Ik geloof Washington en Oregon, maar uh, misschien uh, zit ik daar even na, maar in ieder geval twee staten hebben, uh, daar ook een stap gezet om, om softdrugs te legaliseren. En zelfs de productie. Dus die gaan verder dan wat wij gaan. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat de internationale gemeenschap, terwijl wij in de jaren negentig een voorsprong hadden, nu uh, ons in feite inhoudt. Waar wij met een wietpas bezig gaan, die ja. alleen maar zorgt dat de criminaliteit en de overlast op straat komt. Uh, halen andere landen ons in? Ja, ja, dat is precies omdat wij, uh, wij, wij. wij leggen juist weer een extra drempeltje neer om, de, om eraan te komen. Ja, dat lijkt me de verkeerde kant. Ja. En, en, um, maar kijk, dit, die, we hebben nu bijvoorbeeld ook uh, bij, de, bij de GGD. kun je dan, stel je bent verslaafd aan heroïne. Uh, kun je inderdaad bij de GGD. Uh, weet ik veel, kijken of je, je je verslaving kunt reguleren. Um, ja. Maar stel je bent nou niet verslaafd. En ik, ik ben niet verslaafd, maar ik denk van, nou, ik wil het gewoon graag een keer proberen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk slecht, want ja, als je er helemaal ja. aan zit, dan kom je er niet meer vanaf. Maar dan zou ik het ja. alsnog moeten kunnen halen, vind jij. Als jij het echt zou willen proberen, dan kun je het nu ook halen. Dat is dus het hele punt. Kijk, um, welk beleid je doet of het nou heel erg restrictief is of heel erg vrij, mensen zullen altijd uh, uh, geneigd zijn, er zijn altijd mensen geneigd om drugs te gaan gebruiken. En juist daarom, als jij die neiging hebt, dan heb ik liever dat je inderdaad naar zo'n GGD gaat en dan onder... Ja, gecontroleerde omstandigheden met die voorlichtingen... met die kwaliteit die getoetst is, uh, die heroïne gebruikt... dan dat je het op straat vindt. Want als mensen het willen, dan kunnen ze het toch wel vinden. Ja. Duidelijk. Dirk-Jan Thijs, secretaris politiek van de Jonge Democraten. Jij bent voor legalisering van ja. uh, alle drugs. Dus geen onderscheid, tussen harddrugs en softdrugs van alle drugs legaliseren. Dank. Graag gedaan. En nog een fijne ochtend, hè. Ja, Dat is de stelling van deze dag, van deze ochtend. 0800 1121. ben jij voor of tegen het legaliseren van hard drugs? Het is zomer, jongens. Ik niet of je het gemerkt hebt. Het is lekker weer buiten. Dus uh, deze moet ik even draaien. Hot town,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 Loving Spoonful. Weer op radio 1. Je luistert naar Start. En je hoort de Summer in the City. Yes. Ja. Hebben we hebben het over drugs. Over het legaliseren van harddrugs wel of niet doen. 081121 joh, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou wat? Uh, ik weet niet of mijn radio iets te hard. Nee hoor, gaat goed zo. Oh, gaat goed. Ja, ja goedemorgen. Uh... Ja, ik uh, ben dus uh, tegen. of uh, ja, dus voor, uh, eigenlijk min of meer voor de stelling. Ja, voor legalisering. Ja, ja, uh, ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje eens met. Uh, wat uh, ja, die, die uh, voorzitter van de Jonge Democraten. Dus zojuist heeft gezegd. Of, yeah. ja, uh, wat gewoon uit heel veel. Ja, onderzoeksjournalistiek en allerlei uh, ja, wetenschappelijke onderzoeken blijkt gewoon is dat je gewoon ziet dat door uh, het onder, te onder, uh, onderdrukken, zou ik maar zeggen, van uh, mm -hmm. de hele drugs en repressief beleid te voeren dat je uh, eigenlijk gewoon de, de criminaliteit eigenlijk alleen maar in de hand werkt. Ja, dus als je het gaat verbieden en je gaat het in de, de, de, de, de, de, de schimmige circuit gooien... dan uh, dat, dat, dat werkt dat juist helemaal niet. Dat werkt juist averechts, zeg jij. Nee, nee ja, uh, ik weet niet of je bekend bent met... Um... Hoe noem je dat? De serie The Wire van ja. David Simon. Ja, ik, ik heb het niet gezien, u.. maar ken het inderdaad. Ja. Ja, ja, nou ja, dat is eigenlijk een journalist die heel die, die, lang hmm. uh, onderzoek heeft gedaan naar uh, um, ja, hoe de omstandigheden op straat waren uh, in Baltimore. En, en uh, bij, uh, hoe noem je dat? De moordbrigade of. De, ja, een soort CSI-achtige dingen. De politie zag zich uit de rechercheafdeling van uh, moordzaken ja. had meegelopen en wat, je, wat hij gewoon tegenkwam was dat eigenlijk de criminaliteit heel erg juist te maken had met sociaal beleid en met uh, armoede en met uh, het bezuinigen op uh, sociale programma's en... ja. Um, ja, werkloosheid. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, kijk, dat soort mensen zitten dan misschien... Uh, die, die, die het moeilijk hebben, uh, hebben, zijn misschien ook eerder geneigd om verslaafd te raken aan drugs. Maar als je het heel makkelijk kunt krijgen, dan, uh, da, dan is misschien die stap nog wel groter. Ja, ja dat zou je dan misschien Of bedoel, is, kleiner eigenlijk, dus dat het makkelijker maar, is krijgen. Maar uh, wat ook uit veel onderzoeken blijkt, is eigenlijk dat... Uh, die uh, geneigdheid om, dat, om, dat, om, om te gebruiken mm -hmm. dat dat vooral heel veel te maken heeft met de omstandigheden waar je in verkeert dus je zou ook omgekeerd, misschien zou dat misschien nog iets beter zijn dan dat je uh, alleen de boel legaliseert, dat mm -hmm. je ook natuurlijk dat omkleedt met een heel uh, kader van armoedebestrijding. Ja precies, er moet wel een plan achter zitten. Het moet natuurlijk meer zijn dan alleen dat. Ja precies, niet gewoon legaliseren en dan handjes ervan aftrekken, maar gewoon echt een plan rondom die drugslegalisatie. Start met het al? ik zet hem erbij dat jij voor legalisering van drugs bent. Oké, dankjewel. Dankjewel. We hebben het over 0801121 gaan we naar René. Goedemorgen René. René, goeiedag. Hoi. Hey. <laughs> Hallo? Oh, was met wie spreek ik? Hallo? Hallo, met Marco. Hey Marco, goeiedag, met leuk spreek je. Hi. Hi. Wat zeg jij? Ja, ik ben ook wel uh, voor eigenlijk. Oké, okay, dus voor legaliseren van harddrugs? Ja. Zeker. Maar waarom? Want het, het is wel, ik vind het goed hoor, uh, maar iedereen. Uh, ik, er zijn zoveel mensen die voor zijn en toch hebben we dat niet. Dat is wel apart. Want we hebben gewoon een, een, een beleid dat, uh, dat het uh, illegaal is. Waarom ben jij voor? Uh, nou ja, ik zie het ook wel omheen. Dan zie je best wel dat veel mensen het gebruiken. En het gaat gelukkig nooit fout. Maar als je ja, als het lega legaal zou zijn, dan kan je het ook een soort van in de hand houden als overheid als je het dan goed doet. Uh -huh. En dan uh, kan je ook zorgen dat ja, er alleen maar goede drugs op de markt is, zodat het die keren dat het nu fout gaat, dat dat niet meer gebeurt. Ja ja, dus eigenlijk zeg je van als je het, als je het legaliseert, dan, dan hebben we in ieder geval veilige, of relatief veilige drugs. Ja, zeker. En dan heb je het zelf ook in de hand zo dat het dan hoeveel het gebruikt wordt of niet. Ja. En ben je niet bang dat er, een, uh, dat er dan een soort afgeleidende schaal is? Dat er, dat er steeds meer mensen dan maar drugs gaan gebruiken omdat het zo makkelijk is? Omdat je denkt: van Nou, ik heb, ik heb, uh, ik heb een feestje, ik ga gewoon even langs de GGD, ik pik even een paar pilletjes op en dan uh, is het lekker makkelijk. Is het dan ineens? Ja, nee, dat denk ik niet. Omdat het toch wel. Het blijft wel een taboe of zo, denk ik. Maar het is ook niet dat er nu mensen ineens meer gaan blowen... omdat er coffeeshops zijn. Het is denk ik dat het meer juist dan gewoon een soort van... Uh, ja, doordat het legaal wordt, wordt het denk ik niet ineens een soort van makkelijker voor mensen om het dan maar te gaan doen. Leuk. Dus ik denk dat de mensen die het zouden willen gaan doen, het toch wel doen. Denk je dat er bij jou, uh, weet ik veel, in, in, in jouw kennis en Vriendenkring, minder mensen drugs gaan gebruiken als het uiteindelijk uh, legaal is? Dat het, dat het dan toch averecht gaat werken? Omdat het uh, misschien ook dan, dan minder spannend is of zo? Ja, misschien ook dat. Ja, ik, dat weet ik niet per se. Ik denk wel dat uh, ja, het zal in ieder geval een stuk veiliger gaan... dat mensen dan niet meer zelf maar zomaar een dealer gaan bellen of zo. Nee, okay, ja, ja, ja, precies. Nou, dat, ik, bedoel, niet dat, ik bedoel, er heeft mij veel afgeschikt om ooit drugs te gebruiken... maar het feit dat je dan een dealer moet bellen... dat is toch wel een van de grote dingen. Ja, ik zou niet weten hoe je eraan moet komen. Dus dat is misschien ook ja. wel... Ja, nu is het toch wel... Het is toch... De belemmering is best wel groot. Maar misschien als je het toch echt zelf graag wil... dan kom je er toch al uh, aan. Ja, ja, dat bij. denk ik ook zeker. ja, ja, ja. ja als je wil dan... Weet je uiteindelijk toch wel een manier te vinden. Ja. Stuif genoteerd, dankjewel Marco. Oké, okay. okay. ja. uh, fijne nacht nog. Gaan we naar uh, René. René, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Huh. Net wakker? Nee, nee, nee. <laughs> nog wakker. Nee, ik ben, uh, ik ben, al, ik ben uh, nog uh, aan mijn zaken dingen bezig, dus ik ben nu niet wakker. Ik moet even gaan slapen. het <laughs> wordt bijna tijd. Ja, want ja, ik heb een jazzconcert gehad. Nou. Uh, mijn stem doet het niet best. Nee, inderdaad. Ja. Maar, maar heb je zelf gezongen of, uh, of waar heb je gekeken? Nee, nee, nee. Ik organiseer uh, dingen. Ah, oh, oké. Okay. Dus je hebt het... Uh... Oh, leuk, zeg. Niks meer Maar uh, daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Daar heb er gelijk, en we, we hebben het over drugs. Zou het goed zijn ja. om te legaliseren, denk je? Ja. Het is niet het één. Het is niet het één of het ander. Ja. Maar ik heb er wel last van. Ja? Van, van, van drugs? Ja. Ik ben 57. Maar ja. nou, dan zou jij zeggen, dan nou, ben je niet de jongste meer. Nee, nee, nou, nee, dan ben, je, dan ben je op middelbare leeftijd. Een lul bedoel je. <laughs> nee, helemaal niet. Genezen. Nee, ik zeg het dan. Dat <laughs> zou ik nooit zeggen tegen nee, je. Nee, godverdomme zeg het. <laughs> ik ben een oude lul. Oké, okay, dan ben je een oude lul. Nee? Precies, ja. maar als je mij ziet, ben ik geen oude lul. Nee. Ik, ben, ik zie er heel goed uit. Mm -hmm. Ik heb geen rimpels. Ik heb nee. nog allemaal haren. Ik ben een heel uh, bekende man in Amsterdam, ja. een restaurant en jazz, maar ik, woon, ik heb een boerderij ja. en ik vertel nooit iets over mezelf in die omgeving. Nee. Nou, dat maakt niet uit, maar dat, dat is mijn leven. Ja. Maar iedereen zegt, zit je weer met je neus in de poeder? Want wat denken mensen dan van je. Daar denken mensen van. En bepaalde mensen sturen mij men, mensen naar me toe. Die vragen, heeft je dit, Heb je je zus, heeft je zo? En ik zeg, pardon. En ik heb van mijn leven drugs gebruikt. Maar waarom denken mensen dat dan? Want uh, dat, dat hangt toch ja? ah. ja, ik Ja? Ja, ik ben een knappe gozer. Ja. En uh, ik zie er gewoon goed uit. Maar daar word je dan niet, kijk, want dan denk ik niet, kijk. Nee, uh, je... nee, nee, nee nee nee ik heb helemaal gelijk. Ik snap het ook niet. Ja, dat is wel vreemd eigenlijk dan. Ah. Nee, maar ze denken dat als je veel geld hebt, nee nee nee nee, dit, dit is niet de maatschappij. Ja. Als je veel geld hebt. Dan heb je het door drugs verdiend. Ja, precies. Dus zij denken van, nou, die ziet er, wel, die ziet er uit alsof hij uh, succesvol is. En, en, en dus ja, zou hij ook wel drugs verdienen. Ja, ja maar, begrijp, maar ik kan het ook door andere dingen. Ik kan ook de lotto hebben gewonnen. Ja, ja. ja, dat is waar, ja. ja. Maar heb ik je heb een hekel aan drugs. Ja. Altijd gehad. En kijk, ik vind alles... Maar mocht je, mocht je het willen gebruiken... Mm -hmm. Nou, moet jij weten. Maar ik heb er vanavond in de tuin... een zakengesprek gehad... Hij had het ook over drugs. En die jongen die gebruikte ook, maar hm. nou minder met mate. Ik zeg, gozer, Pieter, hm. stoppen mij, want je schiet er niks mee op. Nee, uiteindelijk heb je er niks aan natuurlijk, hè? Nee, nee. Niet... Nee, maar, nee, zegt zeg, ik doe het nou minder. Nee, Pieter, je hebt twee kleine kinderen. Pieter, stop ermee, want als je weer een klotenperiode hebt... Dan ga je het toch weer meer gebruiken. Maar denk jij dat het als het, stel die drugs die hij gebruikt uh, is... Kun je even praten? Ja, ja. Stel die drugs die hij uh, gebruikt is goed verkrijgbaar. Is dat, is dat, denk je dat, dan dat hij het sneller gaat gebruiken of dat hij het minder snel gaat gebruiken als het nee, leg maar, legaal is? Nee maar, nee, maar die vraag moet je onderstellen of ik nou wel kan krijgen of niet kan krijgen makkelijk dat Max verheems gereed uit. Als hij wil, dan bedoel je het. Ja, dus uiteindelijk maakt het niet uit of het nou wel of niet legaal is. Nou, nou dat is het. Dus ja. dat, nou. is, dat, dat is nou wat ik bedoel. Zijn we eruit? Dankjewel, René. En ik, uh, ik wens je nog een fijne jij dag. Jij ook, dat je me aan wil horen. Altijd hoor. Tot ziens. Hè. Ja. Doei. doei. Doei. René, was dat? Heb jij zelf ook iets toe te voegen? Um, drugs wel of niet legaliseren? 0800 121 uh, Nee. Nee, waarom niet? Omdat dan de pleuris uit zou breken, denk ik. Maar waar? Nee. Nou, gewoon omdat het slecht voor je is. Ja. Mm, dan gaat al de troep van de markt af. Dan wordt er meer gecontroleerd. En wederom bij de vrije cultuur <laughs> past dat ook wel. Dus uh, ja, ik vind dat er beter controle kan zijn dan... Uh, uh, ja, dan dat het allemaal maar in een hoekje stiekem moet gebeuren. Nou, vind ik niet goed. Het is dus hartstikke verslavend. Nee, daar ben ik helemaal tegen. Ik vind dan. Uh, ja, het is toch een soort uitnodiging. Je kan het beter goed verbieden. Softdrugs heb ik geen, geen moeite mee. Maar dit vind ik echt. Uh, dit is echt slecht. Harddrugs vind ik van wel. Uh, die moeten gewoon in de apotheek verkocht worden. Dan kan, kun je precies kijken hoeveel. Zeg uh, maar wat de sterkte is en. Uh, of het veilig is. En in de apotheek kun je dus ook in de gaten houden hoeveel iemand koopt. Dus eigenlijk uh, lijkt mij dat heel handig. Maar dat gaat er waarschijnlijk nooit doorkomen. Zolang de Wiedmaat beleft. <laughs> legaliseren, ja of nee, dat is de vraag van deze ochtend. 0800 de 1121 doe nog even mee. Kan ook via Twitter, twitter.com slash dus at luk. Wel of niet legaliseren van harddrugs? Ik draai alleen maar zomers liedjes, Want het is zo'n prachtige dag geweest. En uh, als ik dan op mijn weer appje kijk, dan zie ik dat het weercijfer voor vandaag ook een 10 is. Een 10. Alleen maar zon, geen bewolking. Heerlijk, lovely day. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love. Bears heavy on my mind. Then And the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely.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 Precies half zes is het. Deze mooie, warme nacht. Toch best wel warm is. Het? Ja. Lovely day, Bill Withers. En we hebben het over drugs legaliseren. Ja of nee, 0801121. Nadir, hier, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Um, we hebben het dus over drugs en of we dat wel of niet moeten legaliseren. Wat vind jij? Uh, ik zou eigenlijk graag één punt toevoegen. Het gaat om met alcohol. Mm -hmm. Uh, ik, ik, ik snap niet waarom. Alcohol wordt het gewoon altijd buiten gezet. Yeah. En het, het lijkt dat alcohol geen drugs is. Als het om de schade gaat. Alcohol heeft grote schade. Alcohol is ook verslavend Net als heroïne. Maar we hebben helemaal niet over. Nee. Alcohol bestaat er niet. Ja, nou, dus... dat is wel apart eigenlijk, hè? Want, want alcohol uh, levert uh, of zorgt voor heel veel problemen natuurlijk. En daar, uh, ja, dat kunnen we echt uh, ja. volop krijgen, gewoon in de supermarkt ook. Oké, okay, dus uh, uh, uh, uh, dan denk ik dat het uh, gaat om uh, uh, uh, zeg maar geld. Omdat uh, heel veel bedrijven of heel veel mensen verdienen dat geld met de alcohol. Mm -hmm. Dus uh, er wordt uh, graag over niet gesproken. Uh, ook als schade heeft voor de mensen. En ook uh, van de andere kant, uh, uh, de heroïne of, of cocaïne die uh, illegaal is. Ja. Daar wordt het ook heel veel op verdiend, omdat illegaal is. Ja. Dus en, en wat zou je dan bijvoorbeeld met alcohol moeten doen? Stel je gaat een wet uh, invoeren waardoor uh, alles, uh, uh, ook alcohol op één... Uh, hoop wordt gegooid, hè? dus dat alcohol ook uh, tot ja. de harddrugs behoort. Wat zou er dan met alcohol moeten gebeuren? Moet je dat dan ook bij de GGD ja. halen of zo? Nou, ja, waarom, waarom niet? Waarom niet ook, ook bij de apotheek? Als je om, om uh, zeg maar verboden is zou, of verboden zou moeten worden of omdat het een schade heeft voor de mensen en, en eigenlijk het, het heeft het ook. Want als, als je kijkt naar, naar de uh, uh, ...ongevallen wat elke weekend gebeurd zijn. Ja. Uh, ik, ik, ik wil echt iemand gaan die, die cijfers bekijken. Hoeveel procent wordt het uh, met, met, door de alcohol veroorzaakt... ...en hoeveel procent door de, bijvoorbeeld een de jointje? Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk, nou, alcohol, ik denk dat alcohol veel meer is inderdaad. En dat uh, ah, van joints okay, uh, nou, mensen niet heel erg uh, driftig worden. Alleen de, nou, dat... de, de, de, de, uh, de kans bestaat natuurlijk is dat uh, mensen dan juist... Denken van, ja, dan ga ik zelf wel wat stoken of zo. Omdat je dan toch weer, dan gooi je de alcoholhaast een beetje in de illegale tijd terug. Ja, oké. Okay. Maar ik, ik, ik zeg niet dat ik ben, zeg maar, voorstander voor het verbieden van, van alle stuks. Daar ben ik niet, uh, zeg maar, voor. Ik ben wel voorstander voor een, uh, zeg maar, vrije beroepsbeleid waar daardoor mensen eh, zeg maar alles uit de, uit de illegaliteit wordt gehaald en, eh, en daarom heb ik de alcohol benoemd ja. want als je als als goed kijkt dan we hebben er eigenlijk twee verschillende maten voor de drugs ja. en dat, dat is eigenlijk slecht wij moeten alles met één maat gewoon wegen alcohol ook Meerekenen en wanneer wij alcohol gewoon meegerekend, dan wordt het uh, een vrije, uh, zeg maar, drugsbeleid niet zo gek. Nee, ik snap, uh, ik snap uh, wat je bedoelde. Dus, dus een vrije drugsbeleid, maar wel alcohol ook beschouwen als drugs. Dus ook daarbij reguleren ja. uh, ja, ja, ja, ja. in de gaten houden en uh, meer ja. voorlichting en, en dat soort zaken. En, en, en, en, en drugsbeleid, wat echt, uh, uh, zeg maar, is uh, uh, goed geprogrammeerd. ...is die bijvoorbeeld te krijgen uh, bij, bij een apotheek... Uh, ...net als wij nu uh, een, een, een normale parasitamol gaan halen... ...krijgen wij ook gelijk uh, zeg maar te horen... ...heb jij uh, eerder gebruikt? Ja, of, uh, ja, je... ja. Dus krijgen wij gelijk informatie over. Wij krijgen het zelf in parasitamol. Ja, dat is waar. Ja. Waarom zou uh, bijvoorbeeld een heroïne een cocaïne of wat dan ook... ...vrij zijn en, en zomaar bij een uh, supermarkt te krijgen... <laughs> <laughs> ja. Ik bedoel, zo, zo werkt het gewoon niet, nee, uh, Moest alles heel goed in de gaten worden gehad. Uh, goed punt Nadir, dankjewel voor, uh, voor het bellen. Succes voor iedereen. Thanks, ja. later. Uh, Roberto, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Nou, wat oh, vind goed. jij, wel of niet legaliseren die uh, ah, nee, uh, hardwars? Aan de ene wel, omdat ik al niet. Hmm. Weet je, ik ben, uh, ik heb van 13 tot bijna mijn 17 heb ik in een gezeten. Ja. En daar heb ik leren gebruiken, daar ben ik eerst liggen leren blauwen. In een kinderthuis, ja? Ja, tuurlijk. hoe oud was je dan? Eh, ik was 13. <sus> en daar heb ik leren blauwen toen ik 13 was. En toen, daarna, toen ik 16 was, ben ik aan ruïne gegaan. Jeetje. In het, ja. En dat komt door het tehuis? Nou ja, onder andere, ja. Huh. Want was dat daar zo, uh, zo makkelijk verkrijgbaar dan allemaal? Nou ja, ja eigenlijk wel. Jeetje. Ja. ja. En, en, en, en, uh, maar, da, maar dat deden heel veel kinderen die daar... Uh, die zaten daar aan de drugs. Nou, <laughs> ik ik van ik, ik, mijn laatste kinderen waar dat ik heb gezeten... dat was de helft die gebruikte... en de helft die dealde. <laughs> <laughs> Wat, uh, ja, ja. Ja. Maar die, maar, en toen uiteindelijk is dat dus... Uh, je bent gaan blowen en het werd eigenlijk... Uh, uh, uh, ben je verder gegaan... en je kwam uiteindelijk uit bij de heroïne. Ja, maar dan ben ik al is 2001 ben ik daar vanaf. Oh, wat goed. Want dat is zo... ja. toch, zo... ja, we, we, we. we, we kennen de, de verhalen, maar het is toch verschrikkelijk om vanaf te kicken? Ja, nou, het is, het is niet leuk. Nee. Het is inderdaad niet. Uh... En blijft altijd een soort drang om dat te gebruiken? Ja, toch wel. Ja, gek is ja. dat, hè? Nou, weet we je wat het is namelijk, Luc. Hm? Ik ben op 7 september 81 ben ik met de motor ben ik over de kop geslagen. Ja. En daarbij heb ik, daarbij heb, heb ik mijn rug gebroken En daar heb ik nog steeds last van, nog steeds ja. pijn. En heroïne is een uitstekende uh, pijnstiller. Wat ja. dat Want je voelt het dan niet meer natuurlijk als je het uh, Zo, gebruikt. Oh jongen, poah, alsof een warme dek om je heen wordt geslagen. <laughs> en en ja. maar, maar zou je dan, hè, jij als ervaringsdeskundige, je bent er nu vanaf, maar wat nou als het, als het legaal zou worden, zou je dan denken: van nou dat is dan makkelijker te verkrijgen en dan ga je het toch maar weer proberen? Mm. Misschien, ja, misschien wel. Want daar hebben we het een beetje over gehad, natuurlijk, over zo'n ja. afglijdende schaal. Is dat je nu ja. misschien, ja. Hè, je, ja, bent, ja. je bent daar nu ook uit, dus je kunt het misschien ook niet makkelijk krijgen. Dus je hebt toch een soort drempel die dan uh, voor je neer is gelegd. Ja. Van nou, uh, Roberto, je moet het niet gaan gebruiken. De, en je, je komt er toch niet aan. Nee, nee, nee. nee nou, nou, wat ik zeg, die, die klerenpijn. pijn. Oh. Ja. En nee. hoe doe je dat nu dan met, uh, met die pijn? Uh, heb je nu gewoon uh, normale pijn ik, ik, ik, ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks op het ogenblik. Nee. Waarom besloot je ooit om af te kicken? Want je, je, je, je zat er aan. Nou, uh, ja, omdat uh, ik merkte dat het toch niet helemaal goed ging. Nee. <laughs> nee. Om zo maar even netjes uit te drukken. <laughs> en en heb je daar hulp bij gehad? Um, ja. Mensen wel die, die, die uh, hielpen ja. om, uh, om er vanaf te kicken? Ik vind het wel knap hoor, want in mijn kenniskring gebruikt niemand heroïne. Maar goed, je kent de verhalen van als je er eenmaal aan zit... dat je er dan zo moeilijk vanaf komt. Ja, ja. Dat is ook knap om dan vanaf te blijven. Dat is een feit, ja. Denk je dat je het vol gaat houden? Nou, voorlopig hou ik het al. In het hou ik het vol. Ja, je bent al twaalf jaar onderweg, dus het gaat de goede kant op inderdaad. Heb je niet... Heb je al eens het gevoel gehad van... oh shit, ik, ik zit in de buurt van een terugval? Ja, ja, ja. En hoe hou je dat dan tegen? Hoe, hoe zorg je dan dat, dat, dat je dan toch niet... Uh, weer in de verleiding komt? Gewoon, gewoon eventjes... Uh, ja, moet je het zeggen? Uh, even door blijven denken. Ja. Van, ja maar, Gedachten verzetten. Ja, precies. Ja, ja. Als, als ik nu weer... Uh, dit gaat doen, dan krijgen we dit weer, dan zit ik weer op het politiebureau en dat soort dingen. Ja. Nee, dat moet ik niet hebben. ja, want je weet, als je er helemaal gaat, aan gaat beginnen, dan zit je er meteen wel vast natuurlijk. Hè? Ja, ja, je, je, ja. Kunt nooit, je kunt hier een beetje gebruiken, dat kan natuurlijk niet bij heroïne. veel. Nee, Luc, nee, ja. weet je wat ik heb geleerd? Ja. Je kan beter voorkomen dan voorkomen. Ja, gewoon ja, niet gebruiken. Film, ja. Dan kom je niet, ja. hoef je er ook niet vanaf te kikken. Ja. Ik, uh, ik wens je sterkte met uh, de pijn in je rug. Dat uh, lijkt me ja. vervelend. En, uh, maar goed dat je er vanaf bent. En uh, zeker niet aan beginnen. Dat uh, nee, lijkt, nee, helemaal lijkt, niet. Lijkt, lijkt me logisch nee. inderdaad. Robert, dank ja, je wel. Ja, Dank je wel, Luc. Hey. We hebben het over uh, wel of niet legaliseren. Uh, Frank, goedemorgen. Maar wie? Uh, Luc? Hey, ja, hi, met Luc spreek je, Frank. Hoi, hi. Hi, uh, Luc. We hebben het dus over, uh, over harddrugs wel of niet legaliseren. Heel knap van die man net, hè? Ja, nou, dat is wat, hè, als je dat hebt, om toch maar ja, even te vertellen. Ja, heel goed. Ja, zeker weten. Nou ja, jij weet het, denk ik, in Eindhoven is veel criminaliteit. Ja. Het, uh... Gerelateerd aan drugs. Ja. Zelfs op het terrein van de kliniek Novadik Kentron mm -hmm. is een handel geweest, waar jij het net over had, tussen dealers en gebruikers. Maar Echt waar? Is, ja, hm. maar sinds een half jaar is dat, zeg maar, hoe zeg je dat, ingeperkt. Oké. Okay. Het antwoord op jouw vraag. Ik denk, als je het legaliseert, dan willen natuurlijk meer mensen kunnen makkelijk over de drempel stappen om het te gebruiken. Ja. Het is verslavend. Je krijgt gedragsveranderingen. Mensen kunnen het vaak niet betalen. Op een gegeven moment komen op een punt dat ze het er zelf van af willen. Ze moeten het wel betaalbaar kunnen houden. gaan dus stelen. Twee, ik denk ook dat daardoor, omdat de mensen over het algemeen op dat punt komen van... ik wil eraf, ik wil clean worden. Mm -hmm. De zorgkosten worden daardoor dus, denk ik, een stuk hoger. Ja, ja dat is waar, ja. Als je het praktisch bekijkt, uh, ja. Maar ja, het is wel goed als mensen willen afkikken natuurlijk. Prima, ja. ja. Heel goed, heel goed. Ah. Dus, dus, dus de, uh, zeg je, wel, wel legaliseren. Nee. Niet recht. Nee, nee. ja, ja, precies. Nee. Ik zat even door te denken, hoor. En, uh, dus ja. niet... Maar, uh, maar juist omdat, het dan, omdat je zegt praktisch gezien... Is, is, zou het te veel kosten om het te legaliseren. Nee, ik bedoel dit. Als de grens weg is, de drempel is weg... Ja en je bent vrij om het te kopen, dan denk ik dat het bij iedereen het, het schrikeffect weg is, de drempel is weg, ik kan het gaan kopen. Dus ik denk sowieso dat er een marginale toe, uh, hoe heet dat, toename is, mm -hmm. van ik ga het ook eens proberen, ja. makkelijk. Ja. Maar het werkt verslavend. Ja, dus die mensen komen er niet meer vanaf die het dan geprobeerd hebben omdat ze dachten het is makkelijk om het even te proberen. Ja goed, je komt er moeilijk vanaf, he. ja, ja. maar het moet er ook betaalbaar blijven. Dus ik denk dat je dus meer criminaliteit gaat krijgen, meer stelen. Uh -huh. Dat is hier dus een eind over ook het geval... Maar daar, dan komt de behandeling om er vanaf te komen. Ofwel het afkikken. Ja. En daar geeft dus meer zorg zorgkosten. Ja, dat is waar. Ja, ja, lijkt ja. Mij. ja, want eigenlijk zou je zeggen, als je een, als je een drugsbeleid hebt waarin je zegt, nou oké, okay, uh, harddrugs is, is, uh, is legaal, moet je eigenlijk ook een beleid hebben dat, dat, uh, dat, dat je afkikken ook toegankelijker maakt natuurlijk. Want je moet wel van twee kanten ja. werken in principe natuurlijk. Ja, oh. denk ik ook. Heb Dank jij ik. ooit drugs gebruikt, Frank? Nee, gelukkig nee, nee, Je lijkt me er ook geen type voor op een of andere manier. Ja, ik, ik heb altijd een natuurlijke weerstand nou, als ik het zo zeggen. Ja, ik ook. Ik, snit, ik, heb er nooit, ik ben nooit echt nieuwsgierig naar geweest over hoe het hmm. is. Ik vind het prima als andere mensen op zich... Ik ben, niet, ben echt wel uh, ruimdenkend daarin. En, ja. Ja, of ik nou voor een volledig drugsbeleid ben uh, open, dat lijkt me ook niet helemaal goed. Maar wel. het is goed dat, dat, dat daar regulering in is en dat je dat wel verkrijgbaar vindt als je dat prettig vindt. Ja. Maar zelf heb ik echt niet uh, de behoefte om, om, om wat voor drugs ook maar te gebruiken. Maar ja. Luc, tot slot. Hè? Ja. Ik heb te veel ellende gezien in die kliniek in Eindhoven. Mm -hmm. Jij als journalist zou ik zeggen: zou er eens een keer misschien een kijkje moeten gaan nemen? Ja, ik vond het wel een interessante en opmerking. De... Ja. ja, en de mensen die die zwoegen daar om er vanaf te komen. Ja. Maar het lukt vaak niet. Ja. Het lukt... Vaak in verval raken. Nou, we hebben met BNN hebben we het programma Afkikken gehad. En dat was echt fantastisch. Ja. Want dan konden we. Dan gingen we, gingen we Filemon ging mensen volgen die. Uh, die probeerden ja. af te kikken. Uh, en het was echt uh, heftig om te zien. Want uh, je hebt natuurlijk ja. drugs waar, waar mensen echt gewoon. Ja, onderdoor gaan als ze daarmee doorgaan. Maar ja. toch willen ze doorgaan. Ze willen wel stoppen. Maar ja, dat is. haast te moeilijk is dat. Ik ga nog één bellen doen. Dankjewel, Frank, voor het uh, bellen. Jo, hoi, hoi. Dag. Ik druk even mijn keurknop in. Dan kan ik even kuchen. Zo, dan weet je ook eens hoe dat werkt. Uh, Jasper, goedemorgen Met, oh, oh. met achter de grond Nee, wat, uh, wat gebeurt daar aan je op de achtergrond? Uh, ja, sorry, er was nog een app die, die aanval met telefoon. Ah, oké, okay, op die manier. Ja, ja. De, de, de, uh. we, we, je bent de laatste, Jasper, dus uh, zeg het wel of niet legaliseren. Uh, voor legalisatie, ik, ik kom zelf ook uit, uh, uit, de, regio, uh, uit de regio Eindhoven. Ja, en ik merk dat we bij in de dorpen rondom eindhoven mm -hmm. daar zijn heel veel drugslieders actief in de straten die een beetje achteraf liggen. Bij ons bijvoorbeeld ook, wij wonen een beetje achteraf. Ja. En er is een parkeerterrein en er staan regelmatig drugslieders. En dan komen ze langs de sjees. en dat komt alleen maar omdat het illegaal is. Ja. Dus het wordt, het wordt allemaal heel uh, crimineel en schimmig daar in die steegjes daarachter bij, bij jullie. omdat, omdat daar wordt gedeeld. Precies. En, en bij, bij een hoop familie, van ons <laughs> ook. die wonen ook een beetje achteraf. En dan wordt. Ja, Echt bij alle dorpen uh, hebben er last van, omdat ze daar denken dat dat uh, dorpsbewoners geen drugs gebruiken, maar die gebruiken minder dan meer dan in de steden. Ja. Er zijn er geen coffeeshops. Ja. Nee. En ja, kunnen ze net, net, net, net, net als de wiet kunnen ze daar ook gewoon de half meteen halen. Ja. En denk je, dat, dus, uh, denk je dat, als stel het wordt gelegaliseerd, dat dan die mensen die daar dan die zich in die steegjes ophouden, dat zou, dan, uh, dat zou dan verdwijnen, omdat mensen dan naar de plekken gaan waar je het legaal kan halen? Ja, dat wordt gewoon altijd een feit Ja. Maar ja, dan zijn er misschien wel veel meer drugsgebruikers in, uh, die in Eindhoven die lopen. Uh, loopt iedereen te reven en te trippen daar in de stad. Ja, ik denk dat het eigenlijk ook wel meevalt, omdat ik, nou, sorry, ik ken niemand ja. die heroïne zou gebruiken, die niet, niet, niet heroïne gebruikt omdat het illegaal is. Dat je, je, je, mensen gebruiken heroïne om van bepaalde zorgen weg te komen. Mensen nou gebruiken ja, met zware ja. alcohol gebruiken, ja. regelmatig om van zorgen weg te komen. Maar, die ouders laten zich niet tegenhouden. Die de tijd. Nee, ja, dat is waar. Ja. Je hoorde net ook Roberto, inderdaad, die het juist echt gebruikte om van de pijn af te komen. En uh, niet, niet omdat hij het nou zo leuk vond, en omdat het illegaal was en spannend en zo. Dat was niet de, de reden. Precies. En, en als het dadelijk legaal zou worden, dan denk ik niet dat dat bij men, mensen over de drempel haalt om in één keer heroïne te gaan gebruiken. Die nu zoiets van, Mijn leven gaat prima. en... Uh... Ja, ja. ja. Staat genoteerd, Jasper? Dankjewel voor het bellen. Hè. Oh nee, ja. En de vijfde ochtend nog, uh, waren het over drugs, of dat dan wel of niet gelegaliseerd moet worden? Ik doe zelf helemaal niet aan drugs of zo, maar uh, het is toch eigen keuze wat iedereen doet met uh, drugs. Uh, nee, ik denk van niet. Ik denk dat de overheid wel een rol heeft om uh, de maatschappij te beschermen in enige vorm. Ik denk wel dat het belangrijk is om, uh, om ervoor te zorgen dat er voorlichting is en dat er bijvoorbeeld een regeling is zoals nu dat je drugs kan laten testen en zo. Maar op het moment dat het legaliseert, dan wordt het denk ik uh, te veel gebruikt. Zoals dingen als softdrugs en zo, dat kan wel, maar niet, uh, niet harddrugs. Nee, dat gaat te ver. Ja, dat vind ik wel. Het brengt uh, jongeren in gevaar. En uh, het, uh, het geeft geen goede indruk op uh, andere jongeren. En, uh, ik vind gewoon dat het helemaal, uh, dat het echt gevochten moet worden tegenaan. Uh, ik vind niet dat alle drugs moeten worden gelegaliseerd. Ik vind bijvoorbeeld dat, uh, dat wiet gelegaliseerd is, vind ik, vind ik niet slecht. Zeker niet. Uh, ik vind wel dat er een bepaalde, bepaalde limiet is. Ik vind bijvoorbeeld, uh, ecstasy vind ik wel dat het moet worden gelegaliseerd. En paddo's vind ik ook niet erg, want dat zijn drugs die op zich, als je die gewoon goed in de gaten houdt, dat daar gewoon niks mee aan de hand is. En ik denk ook dat als je het legaliseert dat het zeker veiliger wordt. Dat je niet meer die troep krijgt in, die in drugs zit. Maar uh, coke, en nou ja, hoger dan dat, heroïne, dat soort shit, dat moet je gewoon niet hebben. We praten door op Twitter weet slash het kom slash Luke. dus @luc. Kunnen we een beetje door Katie stel nu. Suddenly i see 10 minuten voor zes, deze zwoele zomernacht. Kroatië is sinds afgelopen maandag lid van de EU, hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat weten wij eigenlijk van Kroatië? Charlie van Biennium University ging met de Kroatse Franco Sivkovic... Sivkovic? Franco Sivkovic, zo heet hij. Op zoek naar de Kroatische cultuur hier in Nederland. Uh, Dobardan, Kakoste. Wat betekent dat? Dat betekent uh, goeiedag, uh, hoe gaat het met je? En dan moet jij als goed is zeggen Dobre, want het gaat volgens mij wel goed met je. Dobre? Ja. Cool. Nou, we lopen hier nu om een, uh, om een kerk heen in Buitenveldert, Amsterdam. En hier is een glas in loodraam waar we misschien een beetje door naar midden kunnen spieken. Want dit is een Kroatische kerk. Ja, dat klopt. In uh, Amstelveen. Uh, en nog op een andere locatie in Amsterdam is een Kroatische kerk. Er is ook een Kroatische kerk in Rotterdam. En uh, ja, de Kroaten in Nederland... Uh, ja. Stuk tussen de zes en de tienduizend ongeveer, uh, ja, hechten toch uh, veel waarde aan hun religie, uh, Rooms-Katholieke geloof. En uh, vandaar dat er een aantal kerken in Nederland zijn. En u bent pastoor hier? Nee, ik ben beheerder van het gebouw. Want uh, de kerk is nu gesloten? Ja, de kerk is gesloten, want de vloer is in de was gezet en ik krijg morgen allemaal nieuwe meubels. En de Kroaten komen hier niet iedere dag? Die hebben... Nee, die komen in de hoofdzaak uh, zaterdagavond en zoals Kroaten eigen hebben ze daar altijd nog een hapje natuurlijk, heel gezellig. Als je in Nederland kijkt naar wat wij hier als, uh, ja, als echte volksmuziek hebben, dan krijg je toch een beetje het andere Hazes en uh, de volkszangers. Hoe, uh, hoe is de muziek in Kroatië? Kroatische traditionele muziek is met van die ouderwetse instrumenten waarbij mensen dan weer ook in klederdracht gaan. Uh... Mannenkoren met van die lage mannenstemmen, dat is echt uh, traditionele Kroatische muziek. En dan dansen ze ook daarbij. En dan gaan ze in een, in een cirkel staan, mannen en vrouwen, zeg maar afgewisseld. En dan dansen ze in van die rondjes. Maar dat is echt, dat is de traditionele folklore. En die proberen ze er wel in te houden, omdat het ja, is toch een mooie traditie. En die, uh, ja, het is toch leuk als dat bewaard blijft. Ja, want we wilden nog naar een restaurant, maar dat is er niet meer. Er is eigenlijk niet, uh, niet super veel van Kroatië te zien in Nederland. Maar... Wat, wat kunnen wij wel zien in alle dag, nu wij verbroederd zijn, Nederland en Kroatië? Wat kunnen wij herkennen als, ah, dat is een uh, Kroatische invloed? Ja, Kroatië heeft denk ik in de geschiedenis, uh, met, ondanks dat ze maar een gering aantal inwoners heeft en het is een klein landje, hebben ze toch een aantal dingen ja, zeg maar bedacht die best wel belangrijk zijn, uh, die we in Nederland ook terugzien. En bijvoorbeeld uh, de parachute is in Kroatië bedacht. Uh, de vulpen, waar denk ik heel veel Nederlanders dagelijks gebruik van maken. En ik denk het grappigste is misschien wel, wat ook een Kroatische uitvinding is, of zeg maar onderdeel van de, van de traditie, is, uh, is de stropdas. Die is in Kroatië begonnen en dat uh, was traditie dat als de, de soldaten zeg maar, naar de strijd gingen, dan, dan hingen die vrouwen hingen, zeg maar, een soort das om hun nek heen, uit een soort van geluks uh, uh, ...das zeg maar, die ze dan meenamen in de strijd... ...was die vaak dan gebruikt om zeg maar, het bloed en het zweet af te vegen. En dat ze eigenlijk uiteindelijk zo gebleven en is dat zeg maar, meer een soort van modeding geworden. En uiteindelijk, uh, ja, praktisch de hele wereld van uh, mensen hier op de Zuidas... Uh, ...met een stropdas tot uh, ja, de schoolkinderen in Nepal... ...draagt iedereen uiteindelijk die, uh, die das. Uh, dus dat is wel een, uh, een grappig feitje. Een goede toevoeging op onze cultuur, dus die stropdas. Kroatië. gelukkig. Welke cultuur is je eigenlijk graag terug in Nederland? De Ethiopische cultuur, omdat dat mijn cultuur is. En die zien we toch te weinig, want het eten is heel lekker... en de mensen zijn heel aardig. Dus die zou ik uh, graag terug willen zien. Nou, het liefst helemaal niks. Ja, nee, als ik eerlijk moet zijn, uh, het liefst helemaal niks. Nou ja, Frans en Italiaans qua eten mag wel. Maar uh, de personen, nee hoor. Maar wel lekker Nederlands. Nou, ik vind uh, over het algemeen dat uh, uh, Turkse... Uh, ik heb heel veel vriendinnen die Turk zijn, dat vind ik wel gewoon heel... Uh... Dat nou, vind ik hele gezellige mensen, over het algemeen. Meiden dan. Ja, cultuur, de, de open cultuur. Dus de, de sociale contacten die moeten wat meer beter komen. O, misschien van België. Oude jongens, krentenbrood. Hè? Een beetje dus, uh, rustig aan, hè? Een beetje dat uh, gemoedelijke leven. En dat mis je hier wel eens. Het colorfeest met al dat poeder, dat gooien. Dat doen ze altijd in India, dat ze dat poeder gooien op zo'n feestdag. Dat lijkt me wel leuk. Allemaal multiculturele samenleving moeten we zijn. Dat is gezellig. Van alle markten thuis. Vrije cultuur, dat zie ik graag terug.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 J'ai compté mes doigts Spannend hè, is de tour? Spannend! Vroom. <laughs> zoals uh, Charlie uh, de regisseur het zei. Vrome. Vroom <laughs> heet die, jongen. Die kwam als eerste over de finish. De onbetwiste kopman, verlost van de juk van Bradley Viggins. En is een renner om uh, van te houden hoort deze stijl. Een op puur zand. Joh, wat is hij er blij mee? Hier komt hij over de streep. Christopher Vroom. Ja, Christopher Vroom als eerste over de streep. Maar de Nederlanders deden het ook goed gisteren. En dan komt Laurens Stendam als de nummer 5. Hoe is het mogelijk? De Nederlanders, de 4 en 5. Bauke Mollema 4. En Laurens Tendam, chapeau, chapeau, chapeau. Hij wordt vijfde in deze etappe. We gaan er zo meteen over doorpraten met Leo Aquina van Het iskoers.nl. Want het was me het etappetje weer wel. En ook vandaag weer een spannende bergetappe. Daar gaan we over doorpraten. Maken wij bijvoorbeeld kans. Met Mollema, misschien wel met den Dam, om in de top 3 terecht te komen. zou zomaar kunnen, ga ik straks aan hem vragen. En we hebben het ook over tv-programma's die je nog moet gaan kijken. Ondanks dat het lekker weer is in kijkzijgen bingo. Dat is zo meteen naar het nieuws met Majo